Jan van der Putten met het NOS Journaal. De VN Veiligheidsraad stemt naar verwachting pas volgende week over de straat van Hormuz. De stemming over een resolutie over het hervatten van het scheepvaartverkeer... zou eigenlijk deze week zijn. Bahrein, op dit moment voorzitter van de Veiligheidsraad, diende het voorstel in. Er werd gesproken over alle mogelijke middelen om de scheepvaart te hervatten. Het voorstel is afgezwakt onder druk van China, Rusland en Frankrijk. Die zijn tegen offensief militair optreden.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 Het grootste deel van de schapen die vorig jaar werden aangevallen door een wolf, was niet goed beschermd, schrijft nu.nl. Bij paniek in een voetbalstadion in Peru is een dode gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. In het stadion in de hoofdstad Lima was een supportersactie voorafgaand aan een belangrijke wedstrijd. Op beeld gedrang te zien bij binnenkomst van de supporters, waardoor er paniek uitbrak, is niet bekend.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 Toebak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Tweede gedeelte van het radioprogramma. Straks hebben we weer over de verjaardagen. Ja, zeker. Wie uh. zal er jarig zijn? Ja, en iemand die was zeker niet jarig. I have a dream. Ja, had een droom. Dat viel toch een beetje tegen, allemaal die dromen. Ja, zeker. Onder andere hebben we daar onder... oh, leuke muziek bij. In het tweede gedeelte van het radioprogramma. Oh, lekker. hebben die drums. Dat die gast van de fashion. Nee, nee, nee, nee. teken is een andere door met dit heer. Vicky Klairo. a little more love. En dat mag wel. Mooi, een little love voor iedereen, maar wat meer liefde. En uh, nou, ik, het, ik noem het elke keer gewoon die drummer van de persje, En dat is de drummer natuurlijk Sven van um, der Meer... Die veroverde de harten van iedereen, omdat hij zo lekker aan het slaan was op al die trommels. Oh, ik zo leuk als een mond dat doet. Gewoon dat wordt echt zo... Nou goed, dit is het tweede gedeelte van het programma. jawel. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Zeker wat gebeurde er door de jaren heen. Nou, dit is nu zo heel zo lang geleden. Dit is namelijk nog maar drie jaar geleden. Hier gaat het op 4 april gruwelijk mis. Een goederentrein en een passagierstrein botsen op een kraanwagen. De kraanmachinist overlijdt. En er raken tientallen mensen gewond. Are you okay? Yes, I'm okay. Are you okay? Maar hoe heeft dit ongeluk kunnen gebeuren? Baanwerkers vragen aan ProRail of het treinverkeer stilgelegd kan worden... zodat de kraanmachinist het spoor kan oversteken. ProRail zegt dat het over 10 minuten kan als de goederen en nachttrein voorbij zijn gekomen. Maar helaas. De, de, de, de, de trein... Of nee, de... Kraan ging eerder over het sporen en daar kwam de trein tegenaan. Als je de beelden even terugziet, ik was het eigenlijk vergeten, is het wel vrij heftig. Die trein ligt gewoon aan de overkant van de sloot. Is hij gewoon daar gelanceerd? En uh, dat duurde ook heel lang voordat ze die trein daar terug konden halen, omdat het allemaal daar wegzakt. Dus er moest een gigantisch bergingsbedrijf bij komen. Mammut, uh, Mammut, en die heeft erbij ge, uh, geholpen. Uh, en uiteindelijk, ja, dit, wat er nou precies fout is gegaan, is gewoon niet goed gecommuniceerd. En, zeg maar, en de trein, de kraanmachine is bij, daarbij om het leven gekomen. Die heeft natuurlijk ook zelf de fout gemaakt. Maar het is toch vrij heftig om dat te zien. Dat was in 2023 bij Voorschoten. Wat ik gebeurt er gaan. nog meer? Ja, in 2018, dat is ook niet al te lang geleden, acht jaar. Is het voor het eerst dat er een eurostar trein rechtstreeks rijdt vanaf Londen naar Rotterdam en Amsterdam. Oh. En het toeval is dat ik afgelopen september dat ook gedaan heb. Oké, okay. dus, okay. uh, dat is uh, een ja, keer. Terug naar 1973, een opening van de BTC uh, in, in New York. The World Trade Center is home to some of the largest and some of the smallest international businesses operating today. It is having a major impact on the economic life of New York and many nations around the world. Jazeker, en het gebeurt al in 1966. No sooner has one New York skyscraper risen above its neighbors than another is on its way to reach a little higher. In 1966, this area was raised to make way for the towers of the World Trade Center. A thousand workmen removed 164 outdated buildings. Miles of cables, pneumatic tubes, gas, steam, water. Echt leuk om die jaren 70 filmpjes te zien wat ze nou allemaal weg moesten halen. Echt zo gigantisch wel. Oude gebouw hebben ze gesloten om uiteindelijk daar zeg maar, twee grote torens neer te zetten. Van 417 en uh, 415 meter hoog. Dat waren ooit de grootste gebouwen ter wereld. Uh, uiteindelijk uh, ging dat dus open in 1973 op 4 uh, uh, april. En er zijn nog verschillende dingen gebeurd. Ja, er zijn nog wel een aantal dingen gebeurd. Onder andere 13 februari 1975, een brand. Eh, 93, een bomaanslag. En eh, 14 januari 1998 ook nog eens een keer een overval op de bank van Amerika. En uiteindelijk, ja, het eindigde natuurlijk op 11 september 2001. Dat ja, was en was het dan eigenlijk ook die brand misschien wel het voorbeeld geweest... voor de, voor de eerste film van Towering Inferno? Dat weet ik niet. Dat zou zo kunnen zijn, hè? Ja? In 1975, volgens mij was dat uh, rond die tijd. Oké. Okay. Dus in 1988 wordt het derde Nederlandse televisienet wordt, uh, gestart. En het was eigenlijk, het grappige was eigenlijk wel... dat de eerste plannen waren eigenlijk om met de BRT en Nederland... En Nederland om samen een uh, net te doen. Oké. Okay. Maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Nou, dat is in en, uh, het buitenland, hebben ze het nu ook nu... In het buitenland? In het buitenland, als je in het buitenland televisie kijkt... dan heb je speciaal net, dat is België en Nederland uh, oh, bij elkaar. oké. Okay. De, BV, ja. de BVN, of ik weet niet meer wat de afkorting ja, is. Ja, ik, weet, ik uh, heb het ja. wel eens gezien ja. volgens mij. Maar uh, het was wel grappig, want ze gingen officieel dan dus ook... het was tweede paasdag, het is nu paaszaterdag... Huh? Maar, maar een paar maanden daarvoor was de zender al gebruikt... door de NOS vanwege de live-uitzendingen... van de Olympische Winterspelen in Calgary. Ja. Dus, uh, maar ik vind het toch, uh, moet je nagaan... het is de, uh, nog niet eens zo lang geleden...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 verklaren. Hij was een beetje aan het klummelen met dat ding. Want dat was een soort driehoekje wat hij in elkaar moest zetten. En dat had die toen hij jong was nooit gedaan. Dus dat was echt wel een klusje om dat in elkaar te zetten. Maar uiteindelijk lukte hem om de driehoek van... Dat is ook weer zo'n man van top salaris. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar goed, uiteindelijk... Ja, in het begin waren we dus echt kleine omroepen. De, omroep, hè? de, de, de the, the, uh, Teliak en uh, Icon die uh, waar, Het was vooral sport, uh, sport cultuur en informatie. Uh, nou ja, goed, later is dat weer veranderd. Is het is nu meer voor de jeugd. Ja, ja. zeker. Het is in uh, 1949... is de oprichting van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Dat is de NAVO. En uh, ja, nu staat het weer een beetje op losse schroeven allemaal. Die hele NAVO. Maar ja. Ja, we moeten gewoon Trump uh, eruit knikkeren. En we gaan het gewoon allemaal zelf doen met de rest. Lijkt me een goed idee. Nou goed, dus, uh, ja. de laatste nog die we even doen is 1918. Ongeregeldheden in uh, Amsterdam. En dat hangt onder andere hangt, hangt dat, uh, samen met... Uh, ja, er zijn heel veel revoluties over de hele wereld. Onder andere Duitsland en Rusland. En ook Tolstra. De vergissing van Tolstra is in dat jaar... Het is een, een stapeling van allerlei dingen die gebeuren. Economische crisis. De Eerste Wereldoorlog is net een beetje aan het aflopen. Dus in Amsterdam zijn er heel veel ongeregeldheden. En de politie moet echt alle manschappen bij elkaar zetten. om dat in goede banen nou, te God leiden. Dat schaarste, wel schaars, zeg. Arbeidsstrijd en staking, ja. en lage lonen en dat allemaal. En Toolstra, ja, die probeert uh, daar slaat slaatje uit te slaan. Dat lukt niet helemaal. Dus, Troelstra. Toelstra. Troelstra. Ja, ja die ja, heet hebben... Troela. Daar komt het vandaan. Ja, zo... je... <laughs> Nou, <laughs> we hebben we in Zandvoort hebben een uh, ja. meeste Troelstra straat. Dus uh, ja. Nou ja, goed, tot zover. Even straks de, de verjaardag. Eerst eens even een lekker moppie muziek hier op de radio. Wat heb je opgezocht? Nou, The Black Keith. Hebben we iets nieuws uit? Peaches heet het. And where Smoke, There's Fire. Hadden we het daar over vuur net en over brand? zeker. Je moet ik toch eens een avondprogramma draaien, dat ik me helemaal los kon laten. Dit soort muziek, heerlijk. Nieuwe plaats van The Black Keys. die heet Where's Smoke, There's Fire. Ja, vaak wel. Of het moet, uh, ja, vast ja, verleden hebben we toch een oefening gedaan. Toen was het allemaal gewoon kunstrook. Om je een beetje in paniek te maken, hè. dat je zeg maar uh, voor de BFW cursus, dat je goed reageert. Dat slaat wel lekker op je keel, hè? Ja, dat is... Uh, en dan, dan moet je beslissingen. Maar goed, dit was de nieuwe single van The Black Keys. Het is tijd voor de verjaardag, hè? Ja. Wie is de jarig? We kijken daarna. Hij is al lang al overleefd. was hij 70, 1988 overleed. hij? Nee, 1983 overleed. Die Muddy Waters. Yeah. Dit is echt de grootste plaat. Manny's Boy. is later opnieuw uitgebracht in 88. Hij is maar 70 jaar oud geworden. Er is een optreden van hem. En dan zitten er heel veel mensen zitten in het publiek. En dan ziet hij uiteindelijk dat Mick Jagger ook in het publiek zit. En die er, roept hij nou op het podium. We Dit is Mick Jagger. Dit is wel grappig. Echt een gast op de zien. een ja. soort muziek ook. Een ander soort stemmen. Nou ja, ook de Rolling Stones zijn natuurlijk ook een beetje geschoeid op dit soort muziek. Ja. Dus het is ook niet gek dat daar in het publiek zat. Dus uh, ja, deze. Hij begon ooit op zevenjarige leeftijd met uh, Monte Monica te spelen. Al eerder eigenlijk, want op zevenjarige leeftijd stond hij op het pleintje in zijn dorp stond hij te spelen. Heel veel bekijs kreeg hij. Toen dacht hij met zijn zeventiende, nou dat heb ik allemaal wel gehad, begin ik gitaar te spelen. En daar werd hij nog veel groter mee. Dus. En toen, toen hij op het pleintje speelde, zong hij niet alleen? Nee, deed hij alleen Monica. Oh, Oké, oh, oké. Okay. Okay. Ja, dus. Ja, Vandaag is ook uh, jarig Patrick Martens. Hij is van 1978, dat is toch een jonkie. Maar uh, hij uh, is doorgebroken eigenlijk dat hij in Zoep speelde en in de films van Zoep. En hij is ook uh, wel presentator en zo. Oké. Okay. Maar uh, zeg je helemaal. Het, uh, niet? Nee, dat is oh. de jonge generatie, denk ik. Nou goed, we kennen hem allemaal van dit. <lacht> What the fuck? Wie was dat? Dat was de Anthony Perkins. Die. Uh, uh, Al ja, overleed hij in, uh, 92, was hij nog maar 60 jaar oud. Norman Bates, die speelde hij natuurlijk in Alfred Hitchcock Psycho. is een uh, film die uh, je ja, die, die, die gewoon niet van zijn leven los weet te, te krijgen. Op een gegeven moment had hij de film gespeeld. Toen dachten we, ik wil nog iets anders spelen. Nou, hij werd natuurlijk altijd gezien als een toch wel een problematisch, neurotisch uh, jongeman. Dus uiteindelijk is hij in Europa verhuisd. Daar heeft hij nog wel andere rollen gespeeld. Uiteindelijk kwam hij weer terug in de uh, jaren 80. En toen vond het toch, uh, toch wel weer interessant genoeg om nog een Psycho 2 te doen. Laten we hem maar weer vragen. Dat deed hij. Psycho 3 deed hij ook. Dus dan blijf je ook een beetje in die rol hangen. Dan krijg je het zwiebertje-effect, hè? Ja, het zwiebertje-effect, zeker. Dus uiteindelijk uh, kreeg hij aids en overleed hij daar dus aan in 1992. Oh, ja. Anthony Perkins, yeah. hij heeft ook muziek gemaakt. Moon, light, ja. Huh? Rock, en daar komt hij. <tie> Oh, je komt er nooit meer vanaf, inderdaad. Nee. Sorry, ja. je was zanger, ik weet niet, ik kan niet los van elkaar zien. Nee. Het is vandaag ook de geboortedag van Bob McDill. Ja. En hij is van 1944 en uh, dat is de Amerikaanse songwriter. Maar hij, heeft gewoon, uh, hij, hij is opgenomen in de Hall of Fame hè, in Nashville. Maar hij heeft echt enorm veel muziek geschreven, ook voor J. Lee Lewis... en een heleboel andere bekenden. En het is echt, dat vind ik dan wel weer fascinerend, want je hoort hun namen, hoor je bijna niet... Maar hij heeft dus ook uh, voor Don Williams veel geschreven. Ook oh, wel ja. bekende. Van Why ja. Don't You Spend The Night en zo. Maar ook uh, Lord of Mercy, Mercy on a Country Boy. Dat was ook een grote hit. Dus uh, ja, de songwriter van, van het jaar is hij een paar keer uh, toe uitgeroepen. Oké, okay. en hoe is hij hij, hij? hij is 82 geworden. 82 geworden. Bob ja. McDill. Ja, precies. Nou, leuk nou, toch? Als ik gehoord ken ik het wel weer. Ja. Goed, vandaag wordt hij 63. Je kent hem dus ook van dit... Een slecht bandje? Nee, het is geen slecht bandje. Nee. Weet je, denk ik, zo'n bandje dat is dan een beetje verkreukeld is dat langs de gang komt. Nee, de Graham Norton Show. Je kent hem Graham Norton. Hij wordt vandaag 63, komiek, acteur, presentator. En hij weet allerlei grote sterren gewoon een beetje grappig neer te zetten. Het is altijd een hele relaxte, wat ze allemaal op die grote rode bank zitten. ze allemaal leuk hoe ze met elkaar omgaan en hij weet er leuk op te reageren. Waar hij echt ook heel groot mee geworden is met het commentaar op de uh, uh, Eurovisie Zongfestival. Songfestival. Oh, dat doet hij heel grappig. Okay. En daar is hij ook al heel kritisch. En uh, dan legt hij bijvoorbeeld uit dat alle deelnemers van de Eurovisie Songfestival krijgen zeg maar een een, een, een, een, een een filmpje maken en dan moeten ze uitleggen waar ze in hun land zo gek van zijn. All the postcards tonight. These is the short little films introducing the acts. All begin with the act receiving actual postcards inviting them to visit an iconic location in Zwitserland. Nou, to tell the truth, some of the acts have chosen quite a short straw. Turned out niet weren't that many okay. <laughs> iconic locations. This man Kyle Alessandro uh, from Noorwegen, is one of the people who. Quite a short straw. He's aan a, a Cup Scout Jamboree. Hij brand deze gast gewoon helemaal af door te zeggen van. Ja, je moet er een gegeven moment kiezen. W wat moet je dan uit je land bezoeken? Nou, dan heb je een heel kort st strootje getrokken. Met antwoord, nou, dan heb je niet heel veel. Er je heel veel um, um, kans om iets leuks te bezoeken. Dus dan mag je de, de Jamboree bezoeken. Dus ja. Nou ja, goed, hij maakt er niet zoveel van. hij heeft wel een hele bekaktere stem hier. Ja, dan ja. hij, de, hij nou, komt er mij weg. Kom... Hij ja? komt er mij weg om zo te praten daarover, okay. over Eurovisie Songfestival. Dat krijgt wel een andere dimensie. En ik vind ook dat, um, wie weet ik weer, Conan Maas die dat door ons, bij ons doet. Conan Maas. Ja, en uh, Jan Smit doen het ook op een leuke manier. Die kan soms ook net even een kwinkslag maken. Nou, dus je ze songen. moeten gewoon ons vragen. Nee, dat, uh, dat ben ik niet zo leuk. Is het niet leuk? Nee, dan moet ik muziek gaan luisteren, dank u wel. Oh. <laughs> ja, hij is vandaag ook jarig. Hij is uh, van hetzelfde bouwjaar als ik, René van der Grijp. Ach, Hij wordt dit jaar 65. Ja, het is een bijzondere man. Ik heb een klein stukje documentaire van hem zitten kijken. Ik denk, wat is dat eigenlijk voor gast? Want hij zit dus ook bij... Uh, uh, uh, uh, yeah. Vandaag in Side City. En soms zit hij gewoon een tijdje gewoon voor zich uit te kijken. Maar uh, als je naar zijn ogen kijkt. Hij houdt houd alles in de gaten. En weet net op de juiste momenten een soort kwinkslag te maken. Een grapje te maken. Waardoor het ijs breekt. Waardoor je denkt van... oh ja, je... ja, maar weet je zeker dat ze dit zelf doen. Of dat ze niet de oortjes nee. in hebben. Hè? Nee, ik denk dat zit hij dit zelf doet. Hij achter ook hoor. Ja, dat snap ik wel. Maar ik denk dat hij het zelf doet. En het schijnt dus dat hij de grote gedeelte van de dag niet zoveel doet. En dat hij ze eigenlijk voorbereidt. Een bankhanger. Heeft. Ja, nou ja. Dat hij de grootste tijd vergeten. van de tijd ja, eigenlijk gewoon een beetje inleest. En dat hij soms yeah. weet je, wel dingen. Dat valt, ben ik al verbaasd. Goed, <laughs> uh, hij overleed in 2011. Toen was hij nog maar 58. Ja, je kent hem van dit natuurlijk. It to be so to kill my heart away. Gary Moore. Ja. Yeah. Hij speelde onder andere met Phil Linnott. En uh, Phil Linnott heeft hem heel erg geholpen met zijn solo carrière... om ook met allerlei combinaties te maken. En uh, zelf heeft hij nog grote hits gehad met onder andere dit. Over the hill and far away van uh, uh, Gary Moore. En helaas al niet meer onder ons. Ja, goed. Ja, goed. Vandaag is ook jarig Jane Asher... Zij is van 46, dus dit jaar wordt ze 80. Ja? 80. Ja, maar uh, zij, uh, zij uh, was uh, gewoon een Engels dametje en die, uh, en die ging toen op een gegeven moment moest zij, uh, de Beatles interviewen in 1963 in de Royal Albert Hall. En daar, daar, daar kreeg ze toen een vijf jaar duurende relatie met Paul McCartney. Oh. En er zijn echt verschillende liedjes uh, geïnspireerd op haar. Zoals All My Loving, nou, dus, uh, en yeah. I'm Looking Through You, and For No One. Okay. En uh, die wil ik ook graag als de jolanda nomineren. Oh Echt helemaal uit die platenkoffer. Maar, de, maar als je dan, uh, dan begrijpt van heeft zij waarschijnlijk uitgemaakt... van nou nee, het wordt niks meer. Nee. En, dan, uh, en dan dat lied, dat vind ik gewoon heel erg mooi. Nou, ik ben benieuwd wat dat wordt uit die collectie dan. Goed, dat is de verjaardag. En dan gaan we eens even kijken naar deze Wesley. Wesley Joseph. If time could talk. This go slip in and no, no, no, no repertoire van deze Wesley. Ja, ze vind ik niet zo heel spannend, maar dit vind ik toch een grappig plaatje. De geluidjes in en ja, dat spreekt me wel aan dit. Goed, die snoepak de radio straks onder andere. Jolandekeus, ach, we zijn door de platencollectie van de Beatles aan het kijken. Nou, oh, jezus, zegt is lang geleden. Ik heb thuis de hele collectie wel liggen, maar kijk, ik luister er eigenlijk nooit meer naar. Alleen die witte LP heb ik nog eens een paar keer opgezet, om toch eens even kijken. Word ik nou echt dat Paul McCartney hier verongelukt? Revolution nummer 9. noemen, menien noemen, Ik hoor een brand. Ja, gek, oh, Dat even. is ook gewoon zo ingezet. Goed, tijd voor de Zandvoortse berichten. Toe wat leeft. Nieuws uit Zandvoort. Doe hier even een jingle. Dat heb ik gedaan. De jam sessies Zandvoort groeit verder. En de deelnemers en de zangeressen worden beter. En de kwaliteit gaat ook omhoog. Omdat ze nu ook een mengpaneel hebben aangeschaft. En uh, hoe heet ze ook wie het regelt? Ik, naam, ik heb de naam niet opgeschreven. Dat vind ik wel een beetje jammer. Ah, hoe heet ze nou? Die, die heeft er heel veel, voor, heel veel voor betekend. En die wil graag dat er een aantal mensen nog bij komen. Ze wil liefst ook nog, uh, uh, wat was het ook, een, twee, een tweede geluidsman erbij. Um, een barman. Dat zou ook leuk zijn, want daar kan wel zeg maar, als er een barman bij komt, dan wordt de kwaliteit ook veel beter van, de, van het zangen en van het gitaarwerk. denk Ik zelf denk dat je ook ging die? wel, ja. ja, als die uh, ja ze, ze, ik zie je dan juist die keurtjes? Ja, ik zie ze veel beter toch? En uh, nou goed, het is de derde editie. Er was vorige week vrijdag. En uh, ze hadden nu opzet gemaakt met kleinere groepjes die beter bij elkaar aansloten. En dat het niet één grote muur wordt, maar dat je verschillende clubjes doet die dan ja, samen kunnen spelen. Ik vind het mooi, het is in de krocht. Dus uh, ja, leuk. Ja, het is uh, inmiddels uh, is de gemeente Zandvoort heel hard bezig van samen maken van Zandvoort groener. En het leuke is je op 14 april is er een kookworkshop. Kunnen maar 12 mensen meedoen, dat vind ik dan wel heel weinig. Maar uh, dat is in de Vlemingstraat in Pluspunt en het is uh, uh, stuur een mailtje naar Marjolein Apenstaat School of Food.nl. Ja, de school of En het is uh, Marjolein schijnt van de School of Food, die neemt hij dan mee en leert hij dat te doen. Daarnaast is het op 15 april kunnen er gratis plantjes op worden uitgedeeld op de weekmarkt. En uh, je kan ook op 13 april vanaf dan zijn er uh, uh, bloemenzaadjes op te halen bij de Zadenbibliotheken en dat is in de, bij de Remise van Spaaneland, dus gewoon hier in Noord, bij de Kruidentuin in Benthat en in het raadhuis. Dus dat is wel leuk. En, en wat ik ook was zag en dat vond ik ook wel een hele goeie. Je kan uh, je kan je aanmelden via zandvoort.nl slash maak zandvoort Groener. En daar kan je dus uh, je aanmelden dat je tegels uh, wil laten wippen. En dan krijg je in plaats van de, dat die tegels, uh, die worden dan meegenomen door de gemeente. Ja? En dan uh, kan je ze inleveren tegen plantjes, in ruil voor plantjes. Ja, is dit de krant voor uh, mensen die weinig geld hebben of zoiets? Ja, ik op weet het wel. het allemaal graas kan krijgen. Ja, ik zie je ja, ook nog. Uh, je kan ook nog dakboswachter worden. <laughs> Dat vind ik wel leuk. <laughs> dus moet uh, je toch wakker dak, worden. Als dakboswachter motiveert u uw buurtgenoten om platte daken. zoals schuurtjes en garages te vergroenen. Je krijgt er een training voor en je helpt mee met de campagne en de aanlegdag. Nee, hey, maar je is toch eens wakker en doe je schuif je de gordijn opzij. Dat is fuck? Die staat, staat een daar man? op het dak. Ja. Het Zie je zo'n laddertje? Zie een laddertje met Hallo, ik vind die goed, hè? Ik vind niet goed hier. <laughs> goed, feestelijke afsluiting van de allerlaatste kinderkunstlijn. Ja, vrijdag 10 april is dat. Nee, hey, 10 april is helemaal mooi. Ja. Oh ja, verjaardag. Moet je niet vergeten. Maar goed, uiteindelijk, dat is om uh, 12 uur in Theater De Krocht. Marianne Rabel en Hilly Jansen. Dat zijn de bedenksten. de initiatiefnemers van dit. Natuurlijk. Ze hebben het 27 jaar gedaan, hè? En de opening wordt gedaan door Gert-Jan Bluis... En uh, ze hebben natuurlijk heel veel van die uh, basisscholen bezocht met ideetjes. Ze gaven dan gastles daar om uh, de mensen daar inspiratie te brengen. Dit keer is uh, de inspiratiebron Zand voor 200 jaar. En dan onder andere de traditionele klederdag komt terug: de liefde, een anekdote aan het dorp. En dat moet dan uitgevoerd, uitgevoerd worden in een soort borrelplankje. Want er moet wat meer gedronken worden. Er mag feest gevierd worden. Zeker. En uh, de borrelpankjes zijn met de hand gemaakt. En die moeten dan uh, beschilderd worden. En ook de gemeente heeft daar, uh, geeft daar steun voor. En uh, uh, ook de stichting uh, Beleef Zandvoort. En ze hebben ook nog een speciale Jan Knol. Die komt ook nog dingen uitleggen. Goed, kijk even op www.kinderkunstlijn.nl Nu kan het nog. En het is mooi om kinderen uh, kennis te laten maken met kunst. Ja, zeker. Ja. Uh, er is ook natuurlijk ook wel heel belangrijk om te zeggen... Van hoe veilig is het verkeer door de ogen van de kinderen. En er is dus een kindercommissie blijkbaar. En die, uh, die is de afgelopen week uh, langs verschillende plekken in Zandvoort gefietst... die zij zelf als onveilig ervaren. Oh. Kijk, dat is heel mooi. Uh, Vind je dus het veilig hier? Nee. Nee. nee. nee. Ze vertelde wat ze lastig vinden in het verkeer. Van donkere fietspaden tot drukte rond scholen. En de wethouder Lars van jeugd en beleidsadviseer... Omar, die hebben zij om te luisteren naar hun ervaring en deze input wordt meegenomen in het mobiliteitsplan. Zeker. Leuk, hè? Ja, leuk. Goed dan, nou, Voorstellingen van uh, Zandvoort, 200 jaar. We hebben het al zo vaak verteld, natuurlijk dat het 200 jaar geleden uh, begon is met de weg die aangelegd werd. En ik, ik, in de Zandvoortskant werd er een klein beetje toegelegd. Er waren natuurlijk vijf notabelen die uit uh, Haarlem en Amsterdam kwamen. Die hadden zo iets van, we gaan uh, uh, Zandvoort een badplaats maken. En ze hadden flinke concurrentie van Scheveningen. Die was ook al flink bezig om een badplaats te worden voor de rijkeren. Om daar naartoe te komen, om te genieten. En het geld is dus opgehaald, onder andere ook de koning van uh, Willem 1 of zo heeft ook de geld erin gestoken. En de infrastructuur die ze aan gingen leggen... was bewust niet door het dorp. Dat wist ik helemaal niet. Want het dorp was natuurlijk een zootje armoedzaaiers bij elkaar. Ja? Die, die echt, de, nog net niet in tenten woont, had ik begrepen. Maar het scheelde weinig. Dus ja, daar wilden dus die dure gasten natuurlijk niet meer lastigvallen. Dus dan ging het om het dorp heen. Ook de vuurbaak... Uh, dat moest ook gemeden worden. Dat was ook een beetje armoedig blijkbaar. Dus moest echt zo rechtstreeks naar een hotel. Dat wist ik eigenlijk niet. Er is ook een maquette in het, uh, van het groot badhuis... Uh, te zien in het museum. En er is natuurlijk ook het boek van... Uh, uh, Koen, Koen van toen. Uh, Koen uh, uh, Mar, Marrijt heet hij. Volgens mij. Ik heb het niet helemaal goed opgeschreven. Maar goed, het is leuk om dat weer uh, terug te zien. En ze hebben ook een hele grote... Uh, uh, afbeelding gemaakt van dat die straat werd aangelegd. Er was natuurlijk nog geen asfalt. Er waren echt van die straatklinkertjes die moesten gelegd worden. Okay. Dat is ook wel weer leuk. Ja. Dat. dat is dus uh, van 28 maart tot met 6 ja. september... kan je die voorstelling... Die ja, Engels. goed laat. Ja, ik zie hier nog Rotary Die heeft pre gepresenteerd in april twee kunstenaars. Hier is Planting exposeert haar fine art fotografie en Donna Carbani toont schilderijen en sculpturen. De creaties zijn te zien en te koop in het oude raadhuis. En gisteren om twee uur is deze. Zandvoortse Art Pop-Up Expositie is uh, geopend. En hij is tot en met 26 april te bezoeken. Nou, leuk. Goed, tijd voor je om de keuze. Had je hem al klaargesteld? Ik heb, ja, ik heb hem wel klaarstaan. Mooi verhaal, maar. lijntje naar Paul McCartney en de Beatles ja, natuurlijk. Ja, en dat is. Uh... Je hoort in dit lied hoor je gewoon dat hij er toch wel zwaar mee gehad heeft dat deze dame het uitgemaakt heeft.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 And yet, you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you?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 Ja, bijzondere plaats. Voor uh, uh, No One, uh, For No One. Ja, precies. Dat, dan, dat zijn liefde voor, wie was het ook weer? Nou, Jane Van, Asher. Jane Asher. Ze hebben dus uh, vijf jaar met elkaar omgegaan. Yeah. Vanaf haar zeventiende tot uh, zo'n eerste liefde. Die, die beklijft weinig, hè? Nou, Paul McCartney en zijn eerste liefde. Nou, ik ben het niet hoor, maar die gasten die hebben daar in Hamburg echt wel wat fruitjes gehad. Dus ik weet niet of wel indrukken gemaakt Twee minuten nu die plaat, hè. Twee minuten maar, Twee minuten. Het is toch afgelopen. Toen was het klaar ook. Het is, nou, genoeg de Ja, en heb vrouw. je daarna, komt hier gelijk, we can work it out. Want dat Juist, het, ja, Het is wel een inspiratiebron geweest. En het hè? is wel een grappig album. Het album Revolver. Ah, dat is wel een grappig. Goed, ik kan nog een stukje geschiedenis staan. Ja, 1968. I have a dream. Zeker.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 Zeker, nou, Martin Luther King werd neergeschoten door deze James Earl Ray. En die werd uh, vrij snel werd hier, uh, opge uh, opgepakt, zeg maar. En drie dagen later, of nee, hij bekende 10 maart 1969, dus het jaar daarna. En uiteindelijk, uh, drie dagen later, trok hij die weer in. Want hij wilde eigenlijk. Uh, de doodstraf wilde hij nu niet. Maar dat, uiteindelijk kreeg hij toch 99 jaar gevangenisstraf. Even uh, is toch in 1977 te ontsnappen, uiteindelijk weer uh, vastgezet. En zijn zoon, die toen al geboren was waarschijnlijk, Dexter King, heeft ooit contact gekregen met de zoon van uh, uh, oh, Nee, van uh, uh, James Ulray. Die hebben een relatie met z'n twee, Die hebben zeg maar een goed uh, vriendschapsrelatie. Uh, en uh, deze Dexter King geloofde gewoon dat deze James Ulray eigenlijk niet de dader was. Dat er nog meer achter zat. Uiteindelijk is daar nog een onderzoek naar gestart. Dat is. Uh, uh, ja, uiteindelijk is niks bewezen dat er een complot was. Dus daar is hij toch echt wel de dader geweest van deze, deze moord op John F. Kennedy of op uh, Martin Luther King. En ja, ik wist ook niet dat er daarna die uh, moord ook zoveel rellen waren in de, in de stad. When Martin Luther King had been shot, the city just boom. Just like that. People started running the street and things just exploded. For five days in April 1968. Het was echt een bizar als je die beelden ziet dat je denkt, is een oorlog uitgebroken gewoon. En vooral in de donkere wijken was dat echt een bizar om dat te zien gewoon. Ja. Nou, dat ging even over Martin Luther King die in 1968 werd vermoord. Ja, ik heb een leuk verhaaltje over een Britse vrouw. Ja. Die, die, die was bevallen, maar ze had dus seks gehad met een een-eigen tweeling. En dan weet ze dat niet wie de vader is. Ja. En uh, dat is dus één uh, dag had ze uh, wat met de ene... en vier dagen later met de andere. Oh, het is ja, toch een wilde ja, droom? Ze, ze zag het verschil niet, nee. ik. Maar ja, de identiteit van de vrouw en de broers wordt nog geheim gehouden... maar de Britse media schrijven uitvoerig over deze opmerkelijke zaak. En uh, een van die twee uh, jongens die is dus als vader vermeld. En uh, ja, de vrouw en de andere broer waren het er niet mee eens. En ze, die zijn dus naar de rechter gestapt om het ouderlijk gezag op te eisen... Maar ja, dat is enorm moeilijk om te zien. Want het DNA van die twee broers lijkt natuurlijk nog veel meer op elkaar... dan, ja, dan het DNA ja, van, uh, ja, ja, ja. Van, van twee verschillende broers, die geen tweeling zijn. Dat, is, dat moet Dan waarschijnlijk zijn we een paar jaar later voordat ze het uit elkaar kunnen houden, halen. Waarschijnlijk. Dan zijn ze nog wel verder in het DNA-onderzoek. Ja, maar ja. De, de, de rechter oordeelt in ieder geval dat de broer die nu als vader in de actie staat... geen ouderlijke verantwoordelijkheid mag dragen tot er bewijs is. Ja, ja, dus ja, ja. Momenteel is de waarheid... Uh, de, de, de, de, ja van wie het is, dat is uh, on, on, onwijs. Maar het is niet moeilijk om te zeggen uh, wie. En nou ja, uiteindelijk uh, hopen ze als hij, als hij uh, volwassen is... dat ze dan uh, meer weten. Nou ja, het is natuurlijk dat ze wel... we het beter kunnen zien, dat het weer uh, verder uitge... Ja, dat het verder uitgekristalliseerd ja. is. Maar goed, ja, het is natuurlijk wel een droom van elke man... dat hij met twee vrouwen naar bed gaat. Nou, dat snap ik. En vrouwen kunnen die dromen ook hebben natuurlijk... Twee van nu mooie, zelf uitziende mannen. Hè? Als ze precies hetzelfde zijn. Wat maakt dat nou uit? Joh. Ja, maar ik denk ook dat het best wel vaker gebeurt dan je denkt. Hoor. Dat een broer uh, iets heeft met iemand. En dat die anders zegt van, uh, nou, probeer er maar eens uit. Ja. Maar dan kan ik, je zien ik, dat ik, ik gelijk heb. Weet ik je. had een tweeling in de <laughs> klas uh, vroeger op de LTS. Ja. En daar had ook, uh, die hebben ook wel eens uitgewisseld ja, ja, ja. Ik moet zeggen, ik zag het verschil, hoor. Dus ik bedoel, ik weet niet of het dan in het donker was of zo. Maar ik bedoel, uh, Jij zag wel het verschil. Ik zag het verschil wel. Dus ik nou, vaak zie je het niet. En ik weet wel dat uh, soms uh, tweelingen wel gewisseld hebben met proefwerken en zo. Dat ze daardoor... Uh, oh, ja, dat hoef, hoef je maar wel. de helft te leren, natuurlijk. Ja, <laughs> dat is waar. Ik, mag ik naar de wc? Dan neemt hij het andere gedeelte over. Wat? Nee, niks. Laat maar. Ik kom ja. er terug. Ja. Zeker. Oké, okay, nieuwe single van uh, ja Robin. Ik heb er wel iets mee. Oud disco. Dus een beetje aan denken. And Sugar for Love. van haar volgens mij. En ze heeft volgens mij ook met uh, Rootshop ook muziek gemaakt. Ik heb het over de nieuwe zingen van, uh, van Robin. Echt uh, iemand die uit, die jaren, uh, uit de jaren 90 komt, zeg maar. Die oude muziek. Nooit meer doen, hè? Nee? Sorry. Nee? nee? nee Oké, okay, dat ga ik nooit meer doen. Nee, je hebt gelijk. Dat was echt stomme platen op dit. Maar daar <laughs> nee, heb ik het dan niet mee. Goed. Wat er nog geschiedenis staan? Ja. ja, zeker. En wat voor geschiedenis hadden ze nog staan? Um, ja. Je ja. ja, zei het net. <laughs> ja, ja, Microsoft. Ja, Microsoft. Ja. En uh, Microsoft die was opgericht door nope. Bill Gates en Paul, Paul Allen. Jazeker. Ja, Ik maak het spannend, hè? hoor je? Ja, zeker. Wie ja. zijn het allemaal. Nou, goed, 1975. Nou, wat een effect ook op de wereld. En dit was het verhaal. Dit. On April 4, 1975, Bill Gates en Paul Allen founded Microsoft in Albuquerque, New Mexico. They had been friends since high school... and had a shared passion for personal computers. Microsoft was initially focused on developing software... for the Altair 8800. A primitive personal computer that was one of the first of its kind. Ja, de eerste personal computer. Je ziet gewoon een, een, een, zeg maar een, een doosje met lampjes aan de voorkant dat je denkt van, ja, toetsenbord, muizen. Die waren er allemaal nog niet in 1975. Nee. Ze werden gepakt door een timesharing computer in 1968... Dat vonden ze zo interessant dat ze daar echt, echt bijna dagen aan blijven zitten. Zeggen we: wat gebeurt er dan? Verschillende universiteiten waren aan elkaar gelinkt met die computer. konden gebruik maken van een bepaald soort informatie. Minimale informatie, maar toch konden ze dat delen. Dat vonden ze zo interessant dat ze op een gegeven moment gingen hacken. Ze dachten: kunnen we daarop inbreken? Kunnen we dan ook die informatie en gebruiken? En dat lukte. Toen een gegeven moment dacht ze, dat bedrijf die dat allemaal runt, die zeggen, Ja, jongens, hou eens op. Wil jullie niet voor ons werken? Ja, dat wilden ze wel. En toen zijn ze eigenlijk dus uh, begonnen en hebben ze allemaal dus software gemaakt voor die al het jaar 8800. Dat was een zelfbouwcomputer. Uh, en toen gingen ze allerlei software daarvoor schrijven en daar is de start gemaakt voor uh, de, het Microsoft. Dat zag er toen nog niet zo spectaculair uit, hoor. Want uh, hoe oud waren ze toen ze begonnen te hacken? Ook uh, gewoon uh, echt... Twintig uh, jaar. 20 jaar? Ja, 20 jaar. Ja, ja, zeker. En dan zie je echt zo van die twee jongetjes helemaal met rode koontjes van, Kijk of dit kan, hoor. Dat zagen nou niet echt de gasten die hier zeg maar, op de dansvloer staan, hoor. echt nee, een nugd, de, nee. nee dat sluiken haar. En de geschatte vermogen, Maar dat willen we altijd weten natuurlijk. Wat hebben ze nou voor geld bij elkaar verzameld? Nee. In 2007 toen stond hij bovenaan met 56 miljard, hè? Niet miljoen. Weet je dat niet vergist? Er zijn een paar miljoen... Uh, uh, meer. 56 meer. miljard die gast Bill Gates. Ah, dat doet was, ook heel dat veel was goed. in 2007 zei je. In 2007 ja. ja nou hoeven dat nu wel niet. Zijn. Ja maar ja, naar je soorten. hebt natuurlijk de, de Bill Gates en uh, Melissa Huppeldepuh Foundation. Daar gaat heel. En die toe. doen heel veel uh, goed. Want ze kunnen toch niet opkrijgen. Ik denk van ja, maar ze moeten dan maar... wel hard werken. Nou, hard werken, dat dingen worden we een grote nou, Ja, Maar ze moeten wel zorgen dat er mensen in dienst komen die dat dan voor hun gaan doen en zo. Ja, zeker. Dat ze dan niet met het geld uh, wegsluizen en zo. Dat moet natuurlijk wel een uh, hele gelikte organisatie zijn. Ja, dat ja, het het dan is de macht. Het is natuurlijk de overstap. Op een gegeven moment heb jij alle visies samen met die Ellen, David Ellen, die moet je ook niet vergeten. Of Paul Ellen moet je ook niet vergeten. Uh, die alle visies heb je in een gegeven moment. Moet je het overdragen aan iemand anders. En dan op een gegeven moment, uh, ja, wanneer is het jouw visie meer? Dat is, lijkt me al lastig. Ja, Goed, wat ja, ja. nog meer? Wat nog meer? Ja, dat ja. zorg en drukt onder één dak. Er zijn zorgondernemers die krijgen straf voor het kweken van hennep. En het is een zorginstelling in Westerhaar. Weet jij waar dat ligt? Nee, nee. Het klinkt aan mij alsof het bij jou in de buurt is. Maar, maar de, de rechter... Het bleek dus dat de kelder vol hennepplanten was. En in maart, voor twee jaar terug, trof de politie daar een plantage... met 412 planten en ruim 22 kilo hennep aan. Zo. En uh, ook werd er illegaal stroom afgetapt in het pand van zorgbureau care for You in Westerhaar. Maar uh, dus, uh, ja, ze zijn nu helemaal uh, uh, tegen het licht gehouden. En volgens uh, rechtbank is die zorgonderneming de, de, de drijvende kracht geweest. Dus dan is het geen diefstal van stroom, blijkt mij. Maar nee, ja, ze, nee, ze, nee. ze zijn veroordeeld voor 200 uur uh, taakstraf slechts. En een voorwaardelijke zelfstraf van één maand. En daarnaast moet hij dus ruim 10.000 euro schadevergoeding betalen... aan netbeheerder Enexus en voor de gestolen stroom. Oh ja. Dat is nou wel bijzonder. Ja, ja zeker. Ja. Maar ja, ik heb, ik heb wel zo... Dat is hier niet teruggeleverd. Hè? Nee. Maar ja, het is wel zo dat die drugs uh, en, en zorg... dat het wel goed gaat samen... Als je pijn hebt of je kan niet slapen en zo, en als je dan wat hebt, heb olie of zo. Hè? Want dat schijnt dan goed te zijn. Ja, ik heb er niet heel veel verstand van, maar ik hoorde wel steeds vaker. Dat ik mensen weet dat het wij toen gekocht hebben toen mijn zus ook zo onrustig was en zo, maar ja. die, die pillen die waren heel gauw verdwenen. Die had de zorg ingepikt. Ik weet niet of ze dat nou voor ah. zichzelf hebben gebruikt. Ja, ja. Het was ja, hartstikke ja. duur die pillen. Het was echt iets van 30 euro. De nacht, de nachtwacht nacht, die heeft, ik we nou, wel we wel eentje gebruiken of vanochtend. Ja, of, of die leeft ze uit te delen zo, van, dan, zij, dan kunnen zij tenminste rustig. Dat kan ook nog. bintje, een serie of zo. <laughs> ja, ja, dat is ook het eerste wat in mij komt. Dan kan ik een, een serie bintje. Ja. Zeker. Nou, even de laatste plaatjes voor uh, tien uur na tien uur. Goedemorgen, zo antwoord worden allerlei Alweer getroffen natuurlijk. Eerst maar even een lekker plaatje. Hoor daar weer een gitaar. Jazeker. Er is weer een al die disco laten weten we het weer, natuurlijk. Hè. En dan ik met de, de academic figure it out. Zoek het even uit, jongen. My mother worries that I need some rest I just hang up and take a nap de versie van Royal Block, Figure It Out... ...met een verontrustend videoclipje erbij. dus die een, een vrouw door een winkel set heen lopen... ...die allerlei geweldsuitingen doet... ...en uiteindelijk blijkt zijn slachtoffer zijn... Van, ...van een ontvoering. Geniaal in elkaar gezet. Dit is de nieuwe versie van Academic. Heet ook Figure It Out. Toeboek leest op de radio. Fijne toestel op aanstaan. En we kijken nog even naar het nieuws vandaag in de Telegraaf... ...gelezen. Te een tijdelijke gerichte maatregel... ...in het vergroeningsboodschap. Moet allemaal een nieuw jasje gestoken worden... Want ja, we moeten het anders gaan aanpakken. We krijgen natuurlijk geen gas meer. En uh, ja, we moeten echt wel iets gaan doen. Autoloze zondagen. Autoloze zondag. moeten we terugkomen. Ja. Wat was het ook weer, 73, 75? Uh, 75. 75 volgens mij. Denk hè? Met, uh, ja, poeren oorlog was dat toen. Ja. ja dus we gaan uh, het wel even opzoeken nog. Ja. Maar goed, uiteindelijk moet er echt wel iets gebeuren. Uh, uh, ja, waar moeten we het gas vandaan halen? Ja, die, die putten gaan in de God dicht. Dat, dat echt... Iedereen die erover spreekt, elke politieke partijen zijn erover. Eens, ja, dat kunnen we niet meer maken om toch nog een paar putten open te houden in Groningen. Ze dus moeten allemaal volgestort worden. Ja, en het en, kost uh, er geld. Lubach heeft dat nog eens uitge uitgelegd. En wat ik dan miste in zijn uitleg is dat hij dan niet zegt van... zou je daar ook nog een foutje mee kunnen maken? Met het dichtstorten van een put. Weet je, want Ze maken er zoveel werk van. Nog een lading en nog een lading. Maar dat zijn de bekende bodemloze putten. Die ja. gevuld worden. Daar gaat het geld in. In die bodemloze putten. Ja, en echt zoveel beton ook laag op laag. Ja... En hey, uiteindelijk wordt er straks toch wel een zijkant weer opengemaakt. Ja, want dan willen ze er toch weer bij, hè? Ja, <laughs> ik bedoel, het is gewoon kapitaalvernietiging. Ja, maar ja, je stellen, je, ja. we moeten ook wel een gebaar maken voor die Groningers. Dat snap ik ook allemaal wel, want we hebben het gewoon veel zo lang door laten gaan. Dat is zeker waar. <laughs> nou, ja. nou ja, Groningen ligt uh, op weg naar Hamburg. Yep. En het schijnt dus dat er uh, in Hamburg heeft een loslopende wolf afgelopen maandag in het centrum van Hamburg een vrouw aangevallen en gebeten Oh? Vermoedelijk in haar gezicht, meldde de Duitse media. Ja. En dat vond plaats in de wijk Altona... nabij een populaire winkelstraat rond die Groosebergstraat. Nou, ja. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Maar ooggetuigen hadden al sinds het weekend een wolf gemeld... in verschillende wijken langs de Elbe... waar het dier weer stelkens te ontsnappen. En uiteindelijk hebben ze hem dus in kunnen sluiten. En uh, ja, ze zeggen zelf al, want voor de Nederlandse lezers... dit incident draakt gelijk aan het het debat... over de terugkeer van de wolf... In uh, dichtbevolkte landen. Ja. Ze zullen het zeker ook meegaan nemen. Want ze zeggen van nou, er is niks aan de hand en zo. Ja, maar dat ja, komen, ja. Ze komen gewoon de gebieden in. Ja, nou nee, ja, goed. Het vroeger was dan nog gold dit altijd. Hè? En bij wolven is het gewoon zo: als je lekker op de paden blijft, overdag, voorspelbaar wordt ja. aangeleid. Dan ja. gebeurt er geen narigheid. Nee, zeker niet. Dan kan je die wolf gewoon echt... dan blijf je gewoon in zijn gebied. Maar de wolf trekt erop uit. Ja, en de, de volgende berichten zijn natuurlijk dat er beren hier naartoe komen in, vanuit Duitsland. Nou, er schijnen wel al linkse en zo uh, hier of daar in Duitsland, zeker. Ja. Die linksen. Die hebben van die pluimpjes op hun oren. He? Ja, heel schattig. Achter, uh... Ja, van ja, ja. die mensen die hij Ik weet ook niet dat dus die mensen aanvallen, want uh, ja houden ze als huisdier. Ja, klopt. Dus ik denk niet dat die uh, gevaarlijk zijn voor mensen. Nee, toch? Nee, toch? Nee, toch? <laughs> Nou uh, ja, katten yes. eten mensen die alleen zijn hè? en uh, dood zijn, die eten zo. Ja. <laughs> goed, dan wordt die ruimte die mooi op. Hè? Ja. Zeker. Zelfs van die Ik... mensen die eten zijn alleen achterblijven, nou dan wordt het allemaal opgeraakt. Goed, laatste plaatje voor tien uur. Wat hebben we hier? Ja. Hey, In Muziek, band of horses, panel. We staan al, al 22 jaar. En dit is de laatste plaats die ze een beetje uitbracht. Even kijken wat je weer heet. Ik wil even de platen bij In need of repair. Soms moet je dingen gewoon even laten maken en het wordt de laatste plaatje voor de. Voor uh, tien uur. En we hadden nog een verjaardag staan. Ja, vandaag is die jarig. Ik heb het over Najib Mali. En uh, altijd even leuk om even een stukje te laten horen natuurlijk. Ja, en kleding was ook zo'n ding, weet je wel. We woonden op de flat en dan ging je naar de basisschool. Ja, en dan zie je iedereen toch met leuke kleding. we hadden het afdankertjes. Ja, van familieleden. Broeken die te groot waren. Schoenen die twee maten te klein waren van het merk New Balance. Kreeg ik van mijn neef uit Amsterdam. Hij zei, hier al, ik uh, pas ze niet meer. Ik denk, nou, ik ook niet, maar ik trek ze toch aan. Serieus, ik heb, ik heb gewoon ingegroeide teennagels daardoor gehad. Gewoon twee jaar lang aangetrokken. Ik liep gewoon zo, dit pijn. Maar ja, het was nieuw balance. Nou, de balance was weg, maar toch. Uh... Dan Hippah hij wordt vandaag 55. En hij heeft een paar cabaretvoorstellingen gemaakt natuurlijk. Op een gegeven moment leek het allemaal wel op elkaar, maar... Ja, de klassieke uh, kreten zoals van... Broodje! Broodje! Ja. Die zijn altijd wel leuk. Hé! Ja, Hé! Hey, Meisje, hoer! Ze me lol. Ja. Nou ja, goed, dat zijn altijd wel, wel, wel, wel leuke leuk. stukjes om terug te bakken. En ik eh, zeker met mijn cliënten die ook dat soort dingen allemaal kennen roepen we het heel regelmatig. Als we, Heeft hij gewoon een uh, shield de a die man? Ja, lijkt het wel mee. Ja, hè? Ja. Nou, goed. Ja. Uh, nou ja, niet veel meer te melden. Nou ja, ik weet dus wel dat als je afwast met een Schijnt dat microplastic in het milieu te gooien. die scheursponsors die je hebt. Nee, goed. Ja, dat wist ik niet. Ik ga er vanmiddag over nadenken als ik even snel door afwas doe. Ik zeggen, mooi weekend, we ik elkaar vol. Fijne Pasen. Ja! Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.